In Leeuwarden werd gisteren iets uit het water gehaald dat op een zeemijn leek, maar dat was een stuk peurschuim en ook daar werd de EOD ingezet. Tijdens de botenparade van de Gay Pride in Amsterdam vaart dit jaar voor het eerst een Turkse boot mee. Dat is bekend geworden bij de loting voor de botenparade. Organisator ProGay is blij met de Turkse boot. ProGay zegt dat er in Nederland naar schatting 20.000 homoseksuelen van Turkse afkomst zijn, maar dat die door het taboe op homoseksualiteit onzichtbaar blijven. Het weer in het noorden bewolkt. Kans op regen daar. Het wordt zo'n 11 graden. Dagen daarna blijven wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is maandag 2 april. Zeker te laat voor grappen, hè? Mm -hmm. Hmm. U hoort meer over het plan van staatssecretaris Steven, waar de Tweede Kamer tegen is. U hoort het zojuist. Ook regeringspartij CDA is niet voor het vrijgeven van medische dossiers. U hoort straks Tweede Kamerlid Madeleine van Dorenburg. Over medische dossiers en privacy praten we door met de voorzitter van GGZ Nederland, Marleen Bart. En Inmiddels hebben al 40 burgemeesters een conflict met minister Leers van Immigratie en Asiel. De burgemeesters weigeren mee te werken aan uitzetting van bepaalde asielzoekers. Hoogleraar bestuurskunde Herman Proering vertelt straks of hun verzet wel geoorloofd is. Vanuit Birma meldt oppositiepartij van Aung San Suu Kyi... een grote overwinning bij verkiezingen. Journalist in Nahuis volgde de oppositieleidster de afgelopen tijd. We spreken haar straks na half acht. En het Surinaamse parlement praat vandaag over de amnestiewet. Correspondent Harmen Boerboom doet verslag. We hebben het over middelbare scholen in Noord-Holland. Die vragen zich namelijk af of jongeren niet te veel internetten. Boswachter Lennart Jasper vertelt hoeveel schade de natuurbrand... bij Radio Kootwijk heeft aangericht. Selectie van Feyenoord heeft vandaag een bijzonder trainingsprogramma. En Mark-Robin Visser zoekt uit waarom er gisteren in Leeuwarden... zo weinig werd gelachen. Dat en heel veel meer in dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl. Een Kamermeerderheid vindt dat staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... zijn plan moet aanpassen om medische gegevens van verdachten... van zware misdrijven te openbaren. Teven wil voorkomen dat verdachten niet behandeld worden... als dat wel nodig is. Wat ik wil is dat rechters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 Verdachten van zware misdrijven weigeren geregeld mee te werken... aan een psychologisch onderzoek in de hoop om tbs te ontlopen. Weigeraars krijgen in de praktijk inderdaad minder vaak tbs opgelegd. Om toch te bepalen of een verdachte een psychische stoornis heeft... wil Teven het medisch dossier van de verdachte openbaar maken. Het CDA heeft daar grote bezwaren tegen, vertelt Kamerlid Madeleine van Torenburg. We moeten daar wel goed over nadenken, want daar zijn hele grote zorgen over... Als je dat namelijk zou doen, dan geef je ook het signaal af... aan iedereen die op enig moment hulp zoekt... van uh, realiseer je goed dat als er ooit iets aan de hand uh, zou zijn... al ben je maar verdachte, je bent nog niet eens veroordeeld... maar zelfs al ben je verdachte, kan straks alles worden opgevraagd... over wat je ooit met een psycholoog hebt besproken of met een psychiater. In de meerderheid van de Kamer vindt dat een inbreuk op het medisch beroepsgeheim. De Kamer debatteert vandaag met staatssecretaris Steef over zijn voorstel. Burgemeesters van 40 gemeenten verzetten zich tegen het uitzetten van asielzoekers... als dat leidt tot onrust in hun gemeente. Binnenkort sturen de burgemeesters een brief aan minister Liers... over de politieinzet bij het uitzetten van asielzoekers. Ze vinden dat zij en niet-rijksoverheid de moet beslissen of de politie wordt ingezet... zegt bijvoorbeeld burgemeester van Groningen Peter Reewinkel. De minister uh, lijkt de opvatting toegedaan dat hij burgemeesters in hun...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 Syrische opstandelingen zijn teleurgesteld in de groep landen... die zich de vrienden van Syrië noemt. Een groep van ongeveer 80 landen vergaderde gisteren in Turkije. Opstandelingen hadden gehoopt op wapens, maar die komen er niet. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... heeft genoeg van de Syrische president Assad die steeds maar beloftes breekt. The wereld zal niet waveren. Assad moet gaan. En de Syrian mensen moeten vrij zijn eigen own path forward.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 Vandaag begint de eerste eicelbank van Nederland in het UMC in Utrecht. Bij de eicelbank kunnen vrouwen eicellen afstaan... en die worden dan gedoneerd aan vrouwen die moeilijk zwanger worden. UMC-gynacoloog Bart Fauser. Dan nemen we het heft zelf in handen. Dan gaan we het zelf goed organiseren... zodat we niet mensen naar het buitenland drijven... of het zelf laten opzoeken via internet. Commerciële donatie van lichaamsorganen is verboden in Nederland. En daarom staat voor het doneren een onkostenvergoeding van maximaal 1000 euro. Dat mag volgens Europese regelgeving, waar de Nederlandse politiek zich ook aan gecommitteerd heeft. Tot nu toe moesten vrouwen altijd een eigen donor regelen. Ze weken dan vaak uit naar het buitenland of gingen op zoek via internet naar een eicel. Voor hen is er nu een wachtlijst bij het UMC. Dagelijks worden wij nog gebeld door, of benaderd door, door paren of zij in aanmerking komen voor deze behandeling. Het ziekenhuis verwacht dat de IJsselbank een groot succes wordt. Er komt een onderzoek naar de steekpartij in Maastricht. Gisteren verwonde een man zijn ex-vriendin en pleegde daarna zelfmoord, zegt het Openbaar Ministerie. Wat wij nu willen is dat heel goed onderzoek gedaan wordt uh, naar uh, of alle ketenpartners uh, ook wel het uiterste in deze zaak gedaan hebben. En daartoe gaan we een onafhankelijke commissie oprichten.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 De vrouw en de man hebben vijf jaar een relatie gehad, die is in september geëindigd, en vervolgens heeft de vrouw in januari aangifte gedaan van stalking. Dat kan een heleboel varianten zijn, maar deze stalking betrof dat de ex vriend veelvuldig contact met haar zocht. Dat was kennelijk niet bedreigend, maar zij had er wel last van. In maart heeft ze dat nog een keer gedaan en al die zaken zijn wel opgepakt, maar kennelijk hebben we niet kunnen vermoeden dat dit zo had kunnen escaleren. De eerder genoemde commissie gaat nu beoordelen of de betrokken organisaties hun werk wel goed hebben gedaan. Toestand van de vrouw is inmiddels stabiel. Argentinië dreigt banken en bedrijven met juridische stappen als zij Groot-Brittannië adviseren bij het zoeken naar olie op de Falklandeilanden. Op welke wet Argentinië zich baseert, dat is onduidelijk. Groot-Brittannië en Argentinië maken al 30 jaar ruzie over de eilandengroep. Na de Falklandoorlog werd die eilandengroep Brits. Argentinië vindt dat het eiland Argentijns is. Sinds er vorig jaar olie is gevonden, is de woordenstrijd geïntensiveerd. Argentinië wil praten met de Britten... maar die vinden dat de eilandbewoners zelf maar moeten beslissen. Heer, heer, maar deze Argentijnse econoom... denkt dat het juist zou kunnen helpen om dichter bij elkaar te komen. Het is de oliebusiness is all about profits. If one party facilitates logistics, which Argentina in the region have, the other party's costs can be lower, profits can be larger. De Falklandeilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan zijn officieel eigendom van Groot-Brittannië. En dit klinkt nog steeds hetzelfde. Maar het ziet er in de bioscoop toch net even anders uit. De film Titanic van regisseur James Cameron wordt vandaag opnieuw uitgebracht in 3D. Het is bijna 100 jaar geleden dat het onzinkbare schip, de Titanic, toch zonk. Ruim 1500 opvarenden kwamen om het leven. Miljoenen mensen over heel de wereld zagen de film over de scheepsramp. Titanic won onder andere vier Grammys, vier Golden Globes, een BAFTA en maar liefst 11 Oscars. Tot slot de slotstanden van vrijdag voor vandaag een nieuwe... Beursweek beginnen. De Amsterdamse beurs sloot vrijdag met een winst van 0,7 De Dow Jones eindigde eh, ook positief op 15 procent in de plus. Technologiefonds Nasdaq deed het ietsje minder met een verlies van 1 tiende procent. In Azië daar zijn de beurs alweer enige tijd geopend. De Japanse Nikkei staat momenteel 18 procent in de plus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 11 minuten over 6. We gaan voor het eerst naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen. In Leeuwarden vanochtend. Deze morgen. Ja. In nou. Leeuwen. Ja. En jij gaat uitzoeken net, of ze daar wel humor hebben. Ik sta hier net een beetje over het donkere water te kijken met, uh, met een andere vroege vogel. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Als je, je moet wel heel goed kijken hè, om ze te zien, hè? Ja, Dat klopt. Ja. Ja, mag ja. ik ook uh, even mijn naam zeggen? Oh, u mag best uw naam zeggen. Natuurlijk. Dit is voor de NOS? Ja, dit is voor de NOS. Mijn naam is Fred Pijlman. Ik kijk hier bij de ING. Fred Pijlman. Mijn naam is oh, Mark Robin Visser. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, eh. Hebt u er al één gezien? Ik heb er geen één gezien. Nee. Nee, nee. Ik sta ook al een tijdje te kijken. Ja, maar volgens mij is dat licht eerst, misschien dat we dat beter kunnen zien. Ja, we zijn een beetje te vroeg waarschijnlijk. Maar dat, dit zijn natuurlijk ook de gevaarlijkste momenten nu. Dat klopt, inderdaad. Dat is ook zo. Heeft u zich nou op enig moment bedreigd gevoeld? Geen één moment. Helemaal niet. En juist omdat het op zondag is, wij werken van maandag tot met vrijdag. Dus wij hebben er geen. Uh... Geen moment, uh, het last van gehad. Heeft u op enig moment moeten lachen? Gisteren bij wel. Ja? ja. Toen moest u wel april, lachen. 1 april, tuurlijk. Ja. Ik heb zelf ook in de maling genomen, dus ja... Uh... Weet u wat ik doe? Uh, ik stel voor dat u nog even over het water blijft turen... en dan vertel ik ondertussen even een paar andere grappen... en dan kunnen we ze een beetje tegenover dat elkaar zetten. In 1960, bijvoorbeeld, berichtte het NTS-televisiejournaal... dat de toren van Pisa is omgevallen. Leuk? Leuk. Oké, okay, niet leuk. 1969 dan bijvoorbeeld. Toen werd er gezegd dat je uh, om kijk- en luistergeld te ontwijken. dat je je televisie met aluminiumfolie moest ontwikkelen. En de volgende dag was overal het aluminiumfolie uitverkocht. Ja. Leuk? Dat is minder leuk. Dat is minder leuk. Minder leuk. Oh, die is meer leuk. Dat is minder. Oh, minder leuk. Minder. Ondertussen wel blijven kijken het, hoor. Uh, je uh, je ja, zei, ja, ja absoluut, want het is hier. Je weet het maar nooit. Nou, maar goed, tegenwoordig doet het, het Grote Mensenjournaal niet, niet meer mee. Het Jeugdjournaal wel. hè. Uh, die hebben echt een traditie. We dacht je van uh, belasting op zakgeld? vond ik wel een leuke. Geen vrouwelijke presentatoren meer, want die worden allemaal maar zwanger. En daar hebben we last van. Of uh, premier Balkenende, die een rol gaat spelen in de nieuwste Harry Potter film. De scoorde ook heel hoog. Ja. U blijft wel kijken ondertussen. Ik blijf ondertussen. Het water, ja. Ja. Uh, dan hebben we nog een grote internetprovider... die uh, op een gegeven moment vertelde dat je een bepaald type koffiezetapparaat... kon aansluiten op het internet. Dus iedereen met die draden uh, uh, aan de gang. En dan bellen dat hij het niet doet. Uh, internet via het riool. Was ook nog een hit. Er ja. was in de gebruiksaanwijzing hang uw glasvezelkabel in de toiletpot en spoel daarna door. Dat schijnen dat toch is. honderden mensen gedaan te <laughs> hebben. Ja, dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ja, wel leuk. Uh, oprichting Partij voor de Planten in 2010. Ja. ja. ja, Wat ja, ja. Een hamburger voor Linkshandigen. Mwah. Nah, ja. Nou, dat vind ik zelf ook. En de oude, oude klassieker is natuurlijk, hé, hey, je veters is los. Hè? Ja. Nou goed, dat, dan hebben we, dit zijn dan allemaal redelijk vo, zeg maar, voldoende scorende 1 april-grappen. Maar eh, er zijn ook wel voorbeelden van minder geslaagde grappen. Bijvoorbeeld eh, in Bokstol is de mannelijke inwoners een keer gevraagd... om een wattenstaafje met oorsmeer in te leveren... Eh, in verband met onderzoek naar een zedenzaak. Dat weet nou niet. Echt. Dat gaat dan weer. Dat gaat, dat gaat dan weer. Dat gaat dat gaat dat, daar zijn we het over eens. Ja. Uh, de olifanten van Oude Hans Dierenpark werden getraind om mijnen op te sporen. Kon ook niet iedereen waarderen, nee. deze, deze, deze grap. En zo, over mijnen gesproken, ja. komen we dus hier vanochtend in. in Leerbaan. Leerbaan. Heeft u nog. U blijft kijken hoor. Hou die ogen op het water. Ja, ja tuurlijk. maar wel ik kan moeilijk kijken. Maar je vraagt je ook af hoe lang dat ding daar gisteren gedreven heeft voordat, uh, voordat iemand het uh, in de gaten had, ja. Dat weet, maar, dat weet je niet. Dat weet niet. En hoe lang heeft, uh, heeft het in het water gezeten? Ja, geen flauw idee. Ik, ik, ik nee? weet het niet. Ik nee. weet het niet. Laten we eens even luisteren naar uh, burgemeester uh, Vert Kronen, gisteravond in de persconferentie. Ik ben wel blij dat we de actie serieus hebben genomen. Want als de EOD zegt dat er een groot risico is, dan kun je in een gebied waar ook zoveel mensen wonen, natuurlijk geen enkel risico nemen. Maar overigens natuurlijk het gevoel dat ik blij ben dat er geen ellende uit voortgekomen is en dat het geen echte bom was. Maar uh, het spreekt vanzelf dat. ...dit een buitenproportionele actie is geweest... ...een buitenproportionele 1 april grap. En daar wil ik wel mijn ernstige zorg over uitspreken... ...want dit heeft natuurlijk veel burgers in onrust gebracht... ...want je zou maar wonen daar en door hebben gekregen... ...u moet uw ramen dicht doen en misschien wordt u straks onruimd. En we zullen overigens, en dat is het tweede punt, eh, zeer ernstig... ...dat zoveel hulpdiensten daardoor in actie moeten komen... ...wat behalve die mensen zelf natuurlijk van hun werk houdt... ...of van hun vrije tijd ook nog veel kost... En we zullen dan ook, politie en op mijn ministerie zijn er al mee begonnen... de op, mensen op te sporen en vervolgen. Omdat dit een buitenproportionele 1 grap is. Nou, in Leeuwarden konden ze dan niet echt om lachen gisteren. Maar Robby Visser gaat nog maar eens op onderzoek uit vanochtend... waarom uh, niet om kon worden. En of er inderdaad kosten zijn gemaakt. 16 minuten over 6 is het Michael Bublé. Blijkt niet alleen verdienstelijk zanger te zijn. Voor een Brits radiostation presenteerde hij drie maanden lang een wekelijkse show. En daarvoor is de Canadees meteen ook maar genomineerd voor de Sony Radio Academy Awards. Deze jaarlijkse prijs voor de radio-industrie wordt in Engeland al 29 jaar uitgereikt. En dit jaar gebeurt dat op 14 mei. En dan wordt bekend of de zanger ook daadwerkelijk een radio-onderscheiding in de wacht sleept.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 Cause you're my everything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 Nou, u bent niet de enige. Tientallen dictators hebben een tweede onderkomen in de Franse hoofdstad. Op allerlei toplocaties. Maar na de Arabische lente is er leegstand. Correspondent Ron Linke kreeg een rondleiding door de stad. Een tour der tyrannen. Hij liep mee met een gids van de organisatie Sherpa. Die zich al lange tijd verzet tegen de huizen van dictators. Zo, de wandelschoenen aan. Koffie in de thermoskan. Goeie kaart van Parijs bij ons. Daar gaan we. Eerste stop.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 De bongos, heersers van Gabon, hebben hier al onderkomen. Dat is de president van congo brazzaville Oui, ja, effectief, l'avenue Foch, enfin l'avenue Foch, une bonne partie est entre les mains de. Alors, je ne dirais pas que tous sont corrompus, mais en tout cas, il y a un certain nombre qui. C'est un peu huiverig om te zeggen dat er aan alle appartementencomplexen hier een luchtje zit.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 Het Radio 1-journaal Sport. AZ is de koppositie in de Eredivisie kwijtgeraakt. Ploeg van Gert-Jan Verbeek kwam in Arnhem niet verder dan 2-2 tegen Vitesse. En omdat Ajax wel won, zakt AZ nu naar de tweede plaats op de ranglijst. Trainer Verbeek maakt zich er niet zo druk over. Je weet dat uh, van de top 6 de 5 hadden gewonnen. Hè, want wij wisten de uitslag van Ajax. Hè, in ieder geval die stonden ver voor tegen Heracles. Ja, als je je punten verspeelt, dan ben je de koppositie kwijt sinds lange tijd. Nou ja, dat, dat is dan niet anders. Er zijn nog genoeg punten te halen, dus om weer te, te veroveren... het zal al, uh, nog wel een stuivetje wisselen worden. Want, uh, we zullen zien uh, wie er aan het eind het langste eind Ja, nou, dat zullen we zeker zien. De nieuwe koploper Ajax was veel te sterk voor Heracles. Het werd 6-0 in de arena, maar het gaat ook 10-0 kunnen zijn. De ploeg van Frank de Boer miste veel kansen namelijk. De trainer van Ajax beseft dat het kampioenschap... uiteindelijk ook op doelsaldo beslist kan worden. Ja, dat is ook zeker zo. Als je van tevoren zegt dat je maakt zes goals en je krijgt een 0 tegen... dan had ik dat getekend. Dus In dat opzicht ben ik zeer tevreden. Maar ik ben het met je eens. Als je er 10 kan maken, dan moet je er ook 10 maken. Want Uiteindelijk kan het een extra punt opleveren natuurlijk. Het werd Ajax dan ook wel makkelijk gemaakt door de tegenstander. Het leek alsof Herikles al met de gedachte bij de bekerfinale was.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 Sebastian Langeveld heeft een lichte hersenschudding... en een sleutelbeenbreuk overgehouden aan de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse renner kwam in de Vlaamse klassieker in een afdaling ten vol. Hij week van het parcours af en botste op het fietspad tegen een toeschouwer. Vandaag zal de Langeveld worden geopereerd. De koers werd gewonnen door Tom Bonen. Hij won de sprint van Filippo Pozzato en Alessandro Ballan. De finale volgens Bonen. Sprint uh, met drie... Uh...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 Sliedrecht Sport, is voor het eerst in de geschiedenis landskampioen geworden in het volleybal. De vrouwenploeg versloeg in de finale Snake. In de Best of Five-serie is Sliedrecht nu op een beslissende 3-1-voorsprong gekomen. In voorgaande seizoenen was de ploeg er al een aantal keren dichtbij. En dat ligt volgens trainer Mijno Roosendaal ten grondslag aan de landstitel. Nou ja, het is de ervaring van uh, ook de keren dat het niet gelukt is. Daar leer je uiteindelijk ook van uh, hoe het niet moet. Uh, en ik ben ongelooflijk blij dat we dat dit jaar hebben weten om te zetten in... Uh...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 Het is half zeven. Jan van der Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. De Tweede Kamer is zeer kritisch over het plan van staatssecretaris Teven... om medische gegevens van verdachten van zware misdrijven te openbaren. Teven wil dat mogelijk maken als verdachten niet meewerken aan een onderzoek van het Pieter Baanscentrum. Zo moet toch worden, kunnen worden vastgesteld of een verdachte psychische problemen heeft. De Kamer vindt dat een inbreuk op het medisch beroepsgeheim. Bij de verkiezingen in Burma heeft de oppositiepartij van Aung San Suu Kyi naar eigen zeggen 42 van de 45 te verdelen parlementszetels gewonnen. De winst is symbolisch. De invloed van de militairen in het parlement blijft onveranderd groot. De officiële uitslag in Burma wordt over enkele dagen verwacht. De Syrische opstandelingen zijn teleurgesteld in een groep landen die zich de Vrienden van Syrië noemt. De opstandelingen hadden gehoopt op een toezegging voor wapens. Maar vooral westerse landen zijn daartegen. Ze zijn bang dat die wapens in verkeerde handen vallen. En de politie in Lochem is een onderzoek begonnen naar een uit de hand gelopen 1 april grap. Onbekenden hadden een pakketje voor de deur van een synagoge gelegd. De EOD werd erbij gehaald en stelde vast dat het om een 1 april grap ging. En in Leeuwarden werd iets uit het water gehaald dat op een zeemijn leek. Maar het was een stuk purgschuim. En ook daar werd de EOD ingezet. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Nederland kan de komende 48 uur opgesplitst worden in twee kampen. Het noorden en de rest van het land. In het noorden overheerst de bewolking en valt af en toe wat regen. In het midden, maar vooral het zuiden van het land, is de bewolking minder overheersend... en zijn de verschillen tussen de dag- en nachttemperatuur groter. Vandaag heeft het zuiden dus de meeste kans op zon. De temperatuur loopt op tot zo'n 12 tot 14 graden. In het noorden veel bewolking en temperaturen van maximaal 9 graden. De wind is zwak en overwegend westelijk. komende avond en nacht weinig verandering qua weerbeeld... De temperatuur daalt naar gemiddeld 4 graden, maar in het zuiden kan het kwiklokaal dicht tegen het vriespunt aankomen en is er kans op een lokale mistbank. Morgen blijft de situatie onveranderd met bewolking in het noorden en af en toe zon in het zuiden. De temperatuurverschillen tussen noord en zuid worden mogelijk nog iets vergroot door indringen van koude polaire lucht in het uiterste noorden van het land. ANEB-verkeersinformatie. Begin van de ochtendspits levert een aantal bekende files op. Op de A7 Hoorn richting Zaandam voor de afrit Weidewormer 5 kilometer. A12 bij Arnhem richting Utrecht bij Duiven 4. A28 Zwolle richting Utrecht bij het knoopend Hoevenlaken 2. En de file op de A50 die wijkt af van Apeldoorn naar Arnhem. Er staat voor de afrit Loenen 3 kilometer.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 Morgen. Het is uh, vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het wordt een belangrijke dag voor de Surinaamse president Daisy Boutersen. Terwijl het proces over de decembermoorden nog in volle gang is... vergadert het Surinaamse parlement vandaag over een amnestiewet. De meerderheid van het parlement lijkt in te stemmen met die wet. Bijna 4,5 jaar geleden begon het proces over de decembermoorden... en de grote vraag is nu of het ooit wordt afgemaakt. Uit Boutersen afsluiten, nooit, niet meer, een duidelijke boodschap van Boutersen. Ik zal mij nooit laten opsluiten. Hij zei dit tijdens een partijbijeenkomst vlak voordat het proces begint. Op 30 november 2007 wordt de eerste zittingsdag gehouden. Wat we toen nog niet wisten is dat deze dag symbool staat voor de voortgang van het hele proces. Het gaat allemaal heel moeizaam. Het proces wordt gelijk verdaagd. De zaak is opgeschort omdat de advocaat van deze Boutersen zegt dat deze rechtbank onbevoegd is. Hij zegt dat zijn cliënt in de tijd dat deze moorden gepleegd zijn, gezagsdrager was, ambtsdrager was... en dat deze zaak dus daarom voor het Hof van Justitie moet dienen. Hij was geen militair tussen aanhalingstekens en daarom hoeft het niet bij de krijgsraad behandeld te worden. De klacht wordt uiteindelijk ongegrond verklaard. De krijgsraad kan door met de zaak. Tijdens het hele proces laat Boutersen zich nooit zien in de rechtszaal. Hij lijkt zich weinig aan te trekken van het proces. Hij begint de campagne om de nieuwe president van Suriname te worden. Het lukt en op 12 augustus 2010 wordt hij geïnaugureerd. Mag ik u deze keten, Amtsketen die de macht van Suriname, de macht over Suriname symbolisch omhangen zodat u als president van onze republiek... Na de inauguratie gaat het proces gewoon door. Lilian Consalves, een nabestaande, is optimistisch... en hoopt dat de verkiezing van Bouterse een eerlijke rechtsgang niet in de weg staat. We moeten afwachten wat het voor ons zal zijn... En ik vertrouw dat iedere burger en zeker de president van het land zich zal houden aan de wetten van het land. Dat je wel de rechten van het land moet respecteren en dat je mag verwachten en vertrouwen dat de president die voor hij dat werd ook gezegd heeft ik neem de politieke verantwoordelijkheid vertrouw ik dat hij zijn verantwoordelijkheid zal blijven nemen. Maar zoals het er nu uitziet lijkt dit ijdele hoop. Vorige week kwam de partij van Bouterse, de NDP, met een amnestiewet op de proppen. Een pikant moment, want op die dag wordt er een belastende verklaring tegen Bouterse afgelegd in het proces. Medeverdachte Ruben Roosendaal verklaart dat Bouterse zelf twee mensen heeft doodgeschoten. De coalitie lijkt zich weinig aan te trekken van deze getuigenis. Coalitiegenoot Paul Somahardjo vroeg vorige week zijn achterban om toestemming voor de wet. Zijn er mensen die niet eens zijn, kom naar voren. Nee. Ik tel tot tien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Niemand. Bam! Volgens Ruben Roosendaal, de man die zegt dat Bouterse twee mensen heeft doodgeschoten, zal het zo'n vaart niet lopen. Nu hij de waarheid heeft verteld, zullen mensen onmogelijk kunnen instemmen met een amnestiewet, denkt hij. Mensen zijn wezer uit geworden. En hebben nu weten nu dat Bouterse verantwoordelijk is voor die moorden. Kunnen wil ze één advies geven. Laat ze hun politieke carrière niet kapot slaan. Om een moordenaar. Laat niet wat met ons is gebeurd, met hun gebeuren. Ze zijn jonge, gescholen mensen. Laat ze zich niet laten gebruiken... door een man die alleen aan zichzelf denkt. En na zeven uur praten we verder over de amnestiewet in Suriname... met onze correspondent daar, Harmen Boerboom. Hij is trouwens ook van de wereld omhoog. Door de droogte van de afgelopen weken zijn er al verschillende heidebranden geweest. Zoals gisteren. Toen ging 100 hectare natuurgebied bij Radio Kootwijk in de gemeente Apeldoorn in vlammen op. Tot in de avond waren er nog kleine brandhaarden op de heide. En wij eh, gaan gewoon naar Lennart Jasper, boswachter van het gebied. Goedemorgen, meneer Jasper. Ja, goedemorgen. Hallo. Wat is het laatste nieuws. Is het inmiddels gedaan met ook die kleine brandhaarden? Ja, het is gedaan. We hebben gisteren een druk bezig geweest met nablussen samen met het brandweer. En uh, het is helemaal onder controle. En uh, heeft u ervaring met branden in dat gebied? Ja, de laatste jaren zijn er wel meerdere bosbranden en heidebranden geweest in dat gebied. En uh, wij proberen dus ook al jaren daar uh, heel efficiënt en uh, consequent mee om te gaan. Ja. ja en, en, en het ook te voorkomen? Ja, voorkomen is, is gewoon lastig. Het is een heel groot gebied. Het is, is 10.000 hectare groot met veel heidegebied. Uh, Voorkomen is gewoon lastig omdat het zo groot is. Want de brand van gisteren was een grote brand. Heeft u dat eerder meegemaakt, zo groot? Zelf heb ik dat nog nooit eerder meegemaakt, dat het zo groot was gisteren. De melding kwam om 11 uur binnen. En door de omstandigheden, veel wind, droog, wisten we eigenlijk al vrijwel zeker dat het wel eens snel groot kon worden, die brand. Dus waren er ook veel boswachters en snel met de brand erbij. En dat bleek ook te kloppen, want binnen een binnen uur was het uh, een hele serieuze brand. Ja meneer Jasper, het is natuurlijk vroeg in het jaar hè? nog echt vroeg in het voorjaar. Ja, wat betekent dat voor flora en fauna? Nou, we zitten nu in het broedseizoen hè, half halve maart. Uh, maart is het broedseizoen begonnen. En met name voor de broedvogels op de heide en ook reptielen en amfibieën is dit, is dit heel schadelijk. Want die zijn allemaal begonnen om, uh, om weer actief te worden. Neem bijvoorbeeld een veldleverik, die leeft erg graag op de hei. Ja, die is bezig met, met, met zijn broednesten nu. En ja, als die getroffen wordt door een vuur, dan is dat natuurlijk veel ernstig voor zo'n dier. Maar denk ook aan een adder of aan een heikikker. Dat zijn beestjes, die zitten allemaal in de hei. Ja, als dat vuur in een razend tempo over die hei slaat, ja, dan, dan zijn ze gewoon te laat. Dus we zullen veel minder beesten zien komend jaar? Goed. Nou, dat stuk zeker, want het duurt nog jaren voordat dat weer herstelt. Gelukkig hebben we nog veel heideterrein over en hebben we... Uh, uh, een grotere brand weten te voorkomen. Want het had nog veel ernstiger kunnen worden. Uh, en dan was, ja, dan had, nog, dan had ik er nog heel anders over gesproken nu vanochtend. Maar gelukkig uh, is het bij 100 hectare gebleven en is er nog genoeg ruimte over voor, voor de dieren om, uh, om zich nog te verplaatsen. De dieren die het wel overleefd hebben. En, uh, ja, uh, we laten het beste ervan hopen. Doen wij met u, Lennart Jasper, boswachter van het uh, gebied daarbij, Radio Kootwijk. Dank u wel. Graag ja, gedaan. Tien over half zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We zitten in een recessie, de werkloosheid stijgt, de consument zit op de centen en ook het bedrijfsleven is zuinig. Maar het gaat niet overal slecht. Telus maakt offertevergelijkingen op internet, waarmee consumenten aanbiedingen van schilders, advocaten of verhuizers kunnen vergelijken. Het IT-bedrijf groeit als kool en schreeuwt om personeel. Louis Dekker uh, probeert uh, het een en ander uit te vinden over het bedrijf en bezocht de oprichter Sikker van Hoege in Rotterdam. Het begon in 1995, dus meer dan 15 jaar geleden, ja. in Rotterdam, in de Kraaierstraat. Een Na Oorlogswijk. Op uh, 18B woonde ik uh, als student. Een flatje, een flatje. vier verdiepingen, ja. maar ook een kelder. Ja, ook een kelder. En in die kelder zag Igor het licht. Daar gebeurde het. Daar begon het bedrijf. Met KPN geregeld dat ze een, uh, een lijn dwars door de achtertuin hebben gegaven door uh, rozenperkjes. En was dit een van de eerste plekken in uh, Rotterdam waar je. 24 uur per dag internet had onbeperkt. En als je dan buiten liep en je had het met mensen over internet... dan, dan keek je aan van waar, waar heb je het over. Even kijken hoor. Wat was nou 18B? hè ja. ja, de bel is er nog. Ja, maar maar er staat nu de tekst Rens. We kunnen op een bel drukken. Zullen we eens doen? Ja. De naam van het circus, maar het zal geen circus zijn. Nee. Geen idee. Ja, ik ben hier heel lang niet geweest. Nog een keer? Ja, of uh, de onderburen. <middels> Kijk of 18a wel reageert. Als de oude onderbuurden nog wonen, dan moeten ze ons wel. Uh... Nou. Herinnert u mij uh, nog? Ja, klopt. Ja, dat is lang geleden. Dat is uw oude onderbuurman. Herinnert u, u nog. Uh, oh, ik weet het nog, ja. Nou weet je. Daar nou krijg weer ja. een reisje. Ja. <laughs> het komt weer boven. Hè. Ja. Maar we krijgen dus een rondleiding. Ja. ja. Er is niemand. Ja. Ja, we zaten in deze, deze ruimte. Ja, dit is echt wel zo'n plek. Als ik ja. hier zou wonen, zou ik denken, die kereltjes van 18, 19... Ja. die iedere avond, iedere dag in een kelder zitten. Ja, dat was... moet wel fout volk zijn. <laughs> ik snap wat je bedoelt. Ja, dat uh, vonden de buren natuurlijk af en toe vreemd. En zeker omdat er dan ook nog rookwolken uitkamen. Dat natuurlijk drie mensen heel veel zaten te roken. En dat was natuurlijk voor de buren in zo'n kelderbox niet wat je verwacht. De gang naar de kelder eindigt bij het slot. Bedankt. Bedankt, Bedankt hè. Want dat slot kent u nog, hè? Ja, ja, ja dat slot ken ik nog. Dat heb ik daar zelf uh, in uh, gezet. Maar de sleutel is weg. Ja, de sleutel is weg. Die heeft een nieuwe eigenaar. Dan gaan we maar door naar een plek waar u wel de sleutel van heeft. Ja, de echte werkplek, 2012. Een venelle fabriek in Rotterdam... waar vroeger uh, thee, tabak en koffie gemaakt werd... en waar nu zo'n 100 bedrijven zitten... waarvan Tellerse uh, een van de grootste is... Hippe bedrijven zitten daar, hè? Heel veel hippe bedrijven. Met name internet. Tellers is daar een uh, voorbeeld van. Dat er in de internetbranche gewoon veel groei aanwezig is. En ook heel veel nieuwe banen ontstaan. Het is een ritje van amper een minuut van de oude plek naar de nieuwe plek. Van de kelder naar het hoofdkantoor. Het is wel een enorme sprong, want toen was u met z'n drieën. Ja. En nu meer dan 160? Ja, 160 mensen in vijf locaties... 120 in Rotterdam en de overige 40 in uh, Los Angeles, Sydney, Londen en Berlijn. We zijn er. Ja, welkom in de snelle week. Het is een chic gezegd onorthodoxe werkplek, hè? Ja, dat zijn ruimtes die zijn omge omgebouwd tot uh, kantoorruimte. Qua akoestiek lijkt het een beetje op een, uh, op een kerk. Ik tel een stuk of 30 bureaus. Ja. Maar u heeft en, nog ruimte genoeg. Hè? Oh, zat, ja. We hebben ook vacatures genoeg. Het probleem dat we met name hebben op het moment... is dat we... Uh, uh, we kunnen nu niet harder dan 20 per maand... omdat we het fysiek niet voor elkaar hebben... gewoon voldoende telefoons, bureaus, computers bij te zetten. U groeit te hard. Ja. Dat is ja. een luxe probleem, zeg. Ja, dat is een luxe probleem. <laughs> sinds, sinds juisteling zijn we structureel bezig... met 20 mensen per maand erbij. Het is een heel ander verhaal hè, dan in de rest van het land. Ja, ik denk dat als ondernemers wat meer internationaal gaan denken... heel veel bedrijven van een min naar plus kunnen gaan. En toch, u hoort ook die berichten ja. over narigheid... Ja. minstens nog drie jaar en misschien nog wel langer. Ja. Ja. En wat denkt u dan? Dan denk ik dat wij in een van de rijkste landen ter wereld wonen... waar we het ontzettend goed hebben, waar we een goed onderwijssysteem hebben... Met een stukje innovatie, met een stukje nadenken over waar de markten zijn... waar de groei in zit, kunnen we in dit land enorme groei bereiken. U groeit op dit moment met 20 werknemers per maand. Eigenlijk nog met de rem erop, hè? Ja, dat klopt. En is er nou geen enkel moment dat u denkt... oh jee, het kan ook nog eens een keer misgaan. Wij kunnen ook last krijgen van de economische crisis. De mensen die ik nu massaal aanneem, moeten er straks ook in één klap weer uit? Nee. Hoe langer iemand binnen een bedrijf zit... hoe meer ervaring die opbouwt, hoe waardevoller die voor het bedrijf wordt. Dus een bedrijf zou in mijn visie altijd moeten uh, richten op... mensen zo lang mogelijk binnenboord houden. En ik snap dat in sommige sectoren dat niet altijd haalbaar is. Maar als het enigszins mogelijk is, zou dat mijn advies zijn. Hou je mensen binnen. Want op het moment dat er iemand met jarenlange ervaring je bedrijf uitloopt... dat is een enorme kapitaalvernietiging. Hoeveel mensen heeft u de komende drie jaar nodig? Nou, wij verwachten tot... Eind volgend jaar, begin uh, het jaar erop, door te groeien naar 500 mensen. Dat betekent concreet dat er nog zo'n 250 tot 300 bij moeten komen. Het is een belangrijke dag voor mosselkwekers in Zeeland. Ze mogen mosselzaad naar de Waddenzee brengen. We bellen straks maar even met ze. Eerst naar Wijnand Zwaan van de AWB. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen. hoorde je al zeggen wat gebruikelijke files vanochtend? Ja, en uh, dat, dat is nu nog uh, niet anders. Er was er eentje die, wijk, uh, die week af. Dat was op de A50 bij de afrit Loenen. Daar ging de ook even niet open. Maar nu wel, die file is weg. Maar voor de rest zien we alleen een paar dagelijkse files... rond uh, Amsterdam en Rotterdam. En eentje bij Arnhem op de A12. Wat verwacht je verder nog vanochtend? Normale ochtendspits. Het, het weer is, uh, houdt zich uh, gedijst. Geen regen, geen bijzonderheden. Dus dat er gaat een normale ochtendspits uh, rond half negen, zo'n 170 kilometer file. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Mark Robin Visser is vanochtend in Leeuwarden... en zoekt antwoord op de vraag of ze daar gisteren een beetje gelachen hebben. Mark Robin. Ja, dat, dat, dat, is, dat, dat vraag ik me af. Ik, even, even luisteren, luisteren. Nee, ik hoor ze niet. Ik hoor ze niet door de straten rollen. Niet nog een vader schater. lag in de verte. Nee, nee, nee. Het is hier vooral rustig. Ik kijk uit over het water van de Singel. Ik ben omringd door gebouwen van twee grote verzekeringsmaatschappijen. Een bank, het kadaster, belastingkantoor. Gerrit Hofstra, wat zit hier nog meer? Uh, verder zit uh, verderop nog 100 meter een groot, uh, groot theater. Daar. Daar waren ook voorstellingen. En er uh, moest ook een voorstelling, moest gisteren even worden stilgelegd. We en wij zien, uh, wij zien een, de stompe toren in ja, de verte. Ja, het symbool van Leeuwarden, de toren van Pisa van, van Leeuwarden. De ja. Aldehoven, de Aldehou, Ja. ja. En we er, staan hier uh, aan de waterkant. Je mag wel zeggen, de beroemde waterkant luisteraars... waar mijn collega Gerrit Hofstra gisteren voor de NOS uren... In het persvak heeft In het persvak. gestaan. Ja, stond er, nou er, was een er was een persvak. officieel persvak. En je uh, moet je voorstellen, 100 meter verderop. En toen op een gegeven moment die mensen van de EOD kwamen om het uh, bommetje te inspecteren. Moesten allemaal 300 meter achteruit. Dus we werden helemaal achter die gebouwen daar gedrongen die je ziet daar. De ja. parkeerkelders met het spiegelglas. Moesten helemaal achter gaan staan. Dus we hebben totaal geen zicht gehad op de gebeurtenissen. En het was hier afgezet met politielinten, ME-busjes. Nou, je wilde niet weten. Ja, de helikopter die ontbrak uiteindelijk nog. Gerrit Hofstra, heb jij op enig moment gisteren gelachen... Ja, ik dacht toen ik gebeld werd: van, ga eens even kijken. Dacht ik, ja, dat is van dikke nep. Dus ik ben er langs gefietst, door, achter een politielind langs. Uh, politieagent heel laconiek: ah, joh, fiets maar door, ga maar even kijken. Dus ik stond hier zo en ik zag hem drijven. En uh, dan denk ik: ja, nou ja, goed, dat is een kwestie van een kwartiertje en het is opgelost. Iemand gaat er naartoe, die staat er met de pikhaak op. Uh, het is nep, jongens, en wegwezen. Maar ja, het was anders. Zou dat nou niet, Gerrit, 15 of 20 jaar geleden daadwerkelijk zo gegaan zijn? Dat de plaatselijke agent ja. in een roeibootje was gesprongen ja. met een pikhaak? Ik denk of de wijkagent met de grote ja. hamer die een tik erop geeft, van hé, hey, dit klinkt een beetje raar. Ja. Het is niet echt. Maar uh, het, het, het voorwerp als zodanig ja, is wel herkenbaar. Ik heb het ook wel eens gezien in het oorlogsmuseum. Dat is een grote mijn, doorsnee van een meter, metaalachtig... met van die sprieten erop. Heel serieus. Alleen ja, de plek ook waar we staan, hè. precies op ja, het kruis... Ja, vertel nog eens ja, even. Ja. Ja, dit is de, de, de, de, de rechts heb je de Willemskade, hier is de Wester Singel, dit is de Trekweg. Zo ga je dus uh, Leeuwarden uit. Al het beroepsverkeer, al het scheepvaartverkeer, plezierverkeer... Uh, zomers vooral, is die hartstikke druk. En het, die bom lag precies in het midden. Precies op de precies. goede plek. Ik denk met, uh, dat ze met lineale meetlintjes bezig zijn geweest... om het precies in het midden te droppen. Ja, ja dus dat kan niet. Het theater verder, je noemde het al, ja. daar werd de voorstelling stilgelegd. Ja, daar werd de voorstelling stilgelegd. En het aparte was, ik was vrijdagavond bij een voorstelling. Na die voorstelling, we staat een bakje koffie te drinken en een borreltje. Toen zag ik in het pikken achter. Uh, een bootje voorbij varen, een lege praam. Toen ah, dacht ik nog, hey, je je hebt ze hebt, dit is toch raar? Je hebt ze gezien. Dat heb ik ze wel gezien. Alleen het was vrijdagavond. Dus als ja. ze hem hier zaterdag hadden neergelegd, hadden ze hem uh, natuurlijk zaterdag kunnen ontdekken. Of ze hebben de zaak verkend. Dat kan yes. ook nog. Verkenner. Een verkenner. Het zijn verdachte zakenluisteraars. Ja. Maar dan nog eens even. Je hebt, jij stond daar dus in dat persvak, omgeven ja. door belangstellenden. mag ik aannemen. Ja. Dus, hoe was de stemming? de stemming? Vonden de mensen het leuk? Ja, de stemming was natuurlijk leuk. Van Toch wel. De, dan gaan we gaan eens dus even kijken wat hier gebeurt. Maar op een gegeven moment, dan, dan, omdat het uren duurde... Dan ga je denken, nou, wat kost het allemaal wel niet? Want je ziet de politie, ja. je ziet die afzettingen. Uh, er was een risicowestrijd, kan Zwolle. Dan ga je denken, heeft het daarmee te maken? Politiemensen politie, actie, politie ja. mensen wilden actie voeren, kon niet. Nou is verboden, dus dan denken we, ja... Je weet... weet het niet, je weet het niet. Wij blijven hier toch nog maar even, want je Dat weet we niet hoe de lach... of hoe de zeemijn rolt hier. Er kan zo nog wat gebeuren. Ja? Wij ja. houden het in de gaten, Mark Laren. Tot straks. En je gaat naar de burgemeester, ja. hè? Want die is ook zagarijnig. Ja, uiteindelijk wel. Maar we blijven eerst nog even hier. Goed. We houden nog even post, hè Gerrit? Ja, doen we. Ja, ja, Zeker. ja, ja. ja. Mark Robie Visser bij gracht in Leeuwarden. Dan een belangrijke dag voor mosselkwekers. Want voor het eerst brengen ze vanochtend Ladingen Mosselzaad van de Oosterschelde naar de Waddenzee. We hebben contact met Kees Otte van Vissersvereniging Algemeen Vissersbelang in Bruinissen. Otten, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Waarom is dit zo belangrijk? Waarom is dit een belangrijke dag? Ja, het is een, een, een historisch en een hele belangrijke dag voor ons. Het is nu voor één keer mogelijk gemaakt met de hoop dat wij dat de komende jaren mogen blijven doen. En uh, ja, wij doen uh, alternatief zaadinvangen. Ik zal het niet te moeilijk maken, dat zijn van die babymosseltjes. Voor, voor, voor, voor, voor, voor de luisteraars, om een voorstelling te geven, daar gaan er 1000 tot 1500 van in een conserveblikje. Zo klein zijn die nog. Mm -hmm. En die babymosseltjes willen we graag op onze beste percelen laten opgroeien tot consumptiemossels. En die beste percelen die liggen op de zijn. Dus het is een lang gekoesterde wijn van de sector die uh, nu eindelijk uh, in vervulling gaat. Waar wij natuurlijk ja, heel, heel verheugd mee zijn. Ja. Hey, meneer Otto, hoe gaat het in zijn werk? Wat gaat u nou doen vandaag? Nou, we steken zo van wal. We hebben uh, controle gehad. Het is aan uh, hele strenge regels uh, onderheven. Maar goed, dat nemen we voor lief. En uh, Dan steken we van wal en dan gaan we vissen Hier op de Oosterschelde. Een aantal collega's zijn al weg, de bru 2 ging net de haven uit en wij vertrekken ook zo. Om 7 uur hadden we dat doorgegeven dat wij mogen vertrekken. Ja. Dan gaan we vissen zeg maar, uh, afhankelijk van hoe dat vist. En, en, dat is, en in de winter is dat nog niet zo optimaal, dan staan die mosseltjes die staan nog in hun winterbed, noemen wij dat. Ja. En, en hoe, hoe vist u die met een heel fijn net? Ja, met gewoon met een mosselkorf, en die is 1,90 en breed. En dat doen we dan als nodig is een binnennetje in. Dus met een, een kleiner netje erin. En zo kunnen we die vangen. Wij begrijpen dat de natuurorganisaties niet zo blij zijn met uh, deze actie. Nou ja, het is uh, met medewerking van tot stand gekomen. Dus t, uh, het heeft wel een poosje geduurd. Uh, we zijn uh, in Nederland ook afhankelijk van de Europese regelenwetgeving. Mm. Daar zal ik ook maar niet uh, inhoudelijk op meegaan. Wat, wat waren de bezwaren? Het is, in samenwerking met de natuurorganisaties is het voor elkaar gekomen. Er zijn natuurlijk altijd principiële bezwaarmakers. En ja, goed, als dat niet inhoudelijk strookt, dan is gelukkig de wetgeving zo dat ja. dat toch mogen. Maar die vonden gewoon dat dat niet hoort, dat je op die manier de natuur niet mag beïnvloeden? Ja, die vinden dat. Hm. En hoe belangrijk is het voor u, die nieuwe velden op de Waddenzee? Is dat, is dat uw toekomst? Ja, het is, het is uh, voor ons ontzettend belangrijk, omdat de alternatieve manier van invangen is Ja, factor 3 duurder dan uh, onze bodemzaadvisserij. En uh, met deze mogelijkheid hebben we uh, ja, fi meer financiële mogelijkheden om daar iets van terug te verdienen. Goed. Meneer Otter, Kees Otter van de Vissersvereniging Algemeen Vissersbelang in Bruinissen. Die gaat uh, met zo'n 20 tot 30 andere schepen vanochtend uh, op pad. Meneer Otter, hartelijk dank voor uw verhaal. Next dank, bedankt. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. De burgemeester of minister Leers. wie is er nou de baas als het gaat om het uitzetten van mensen? Nou, Trouw probeert uitsluisel te geven. Volgens deskundigen van Logo staan de minister en burgemeester naast elkaar. En Logo dat is het landelijk orgaan van gemeentebesturen in zaken opvang en terugkeerbeleid. Ja, volgens die deskundigen doet minister Leers ten onrechte voorkomen dat hij en niet de burgemeester de hoogste baas is als het gaat om asielzoekers. Als Leers dat anders wil, dan moet hij volgens Logo de grondwet wijzigen. Er worden steeds minder kinderen geadopteerd, schrijft het Nederlands Dagblad. Vorig jaar werden 529 kinderen geadopteerd. Het jaar daarvoor waren dat er nog 816. De binnenlandse adoptie is bijna helemaal verdwenen. Er zijn niet alleen minder kinderen beschikbaar... doordat er meer naar opvang in eigen land wordt gekeken... ook zijn er steeds minder mensen die willen adopteren. Half van de kinderen die nog wel door Nederlanders worden geadopteerd... heeft een ziekte of een handicap, al dus de krant. Volgens De Telegraaf gaat het mes in pretstudies, zoals mbo. mbo studies krijgen geen licentie meer... Als er een kleine uh, kans is op werk, het aantal nutteloze mbo-opleidingen wordt daardoor sterk verminderd. Dat zijn opleidingen die wel populair zijn onder studenten, maar nauwelijks uitzicht bieden op een baan. Staat volgens de krant in de hervormingsplannen van minister van Wijsteveld van Onderwijs. Maatregel moet het aantal opleidingen tot artiest of sportleraar terugdringen. Gediplomeerden van die opleidingen blijven volgens de krant verk werkloos. Als de tandarts duurder wordt, dan gaan mensen minder naar de tandarts. Ruim een derde van de Nederlanders gaat, om bezoek aan de tandarts. gaat het bezoek aan de tandarts vervangen... door uh, beter poetsen, schrijft Spits. Kant publiceert een onderzoek van een tandpasta -merk. Volgens de beroepsorganisatie mm -hmm. ja, van ja. tandartsen... moeten eerst de cijfers van maart en april vergeleken worden... voordat er iets zinnigs over gezegd kan worden. Wij van WC Eind. Voor het eerst in Nederland mag een hermafrodiet zich officieel vrouw noemen... zonder een operatieve geslachtsverandering... De 28-jarige Maya voelt zich vrouw, lijkt ook op een vrouw, maar heeft wel een penis. Na zeven jaar heeft de rechter nu besloten dat zij officieel een vrouw mag zijn. Op een foto in het Algemeen Dagblad staat een jonge vrouw, slank, lang bruin haar en een lange roodgelakte gelakte nagels. Hoewel ze dus op een vrouw lijkt, is ze geboren als jongen, Thijs, met een bijbehorend geslachtsdeel. Na jarenlang onderzoek bleek Maya een blinde vagina te hebben. Ze voelt zich vrouw en is nu dus officieel ook een vrouw. Een hele opluchting, zegt ze. En Nederlanders bouwen mee aan een gigantische radiotelescoop. Ze maken het computergereedschap. Dat is de Volkskrant. De Nederlandse sterrenkundigen werken samen met de computergigant IBM. En wat de sterrenkundigen ontwikkelen moet een immense hoeveelheid radiosignalen kunnen verwerken die opgevangen kunnen worden met een telescoop. En daarmee zou dan onder andere ontdekt kunnen worden hoe het heelal is ontstaan. De radiotelescoop moet over zeven jaar operationeel zijn.